Gezegd, in Den Haag gaan de markten niet door en veel gemeenten halen geen afval op. Ook worden kerstbomen in sommige plaatsen later opgehaald... en zijn nieuwjaarsrecepties gecanceld. Het weer van weer online? Vandaag valt in het hele land sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Het voelt nog kouder aan door de matige tot krachtige zuidenwind. En dit was het Nieuws op Slam. Dankjewel Michiel. De Weegaf met Flitsmeister, die meldt op dit moment. En dan moet ik even refreshen. maar één vertraging op de A7 Groningen-Herenveen... tussen Beesterswagen en Challabert. Er staat om maar bij een kwartier vertraging. Er staat acht kilometer file. Flitsers zijn niet gezien. Kom je nou een flitser tegen of sta je in de file? Geef dat dan door aan de studio van Slam met de Flitsmeister-app. Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Marijn Oosterveen. Ja, die sneeuwstorm en des doods. Hij komt eraan. Net als muziek van T. McCray. Tit voor tat. Runaway van Galantis. Na, Loud Luxury en Taylor Swift. Goedemorgen. Het is Runaway, you and I bij Slam. Goedemorgen, het is 8 minuten over 6. We hebben zijn in afwachting van de Storm des Doods. Marijn Oosterving. Slam! Het zou elk moment moeten beginnen. Sterker nog, volgens mij zou die al begonnen hadden moeten zijn, uh, die Storm des Doods. Maar ik kijk naar buiten, en hier in Amsterdam is nog vrij weinig te zien. Het is wel mistig, maar het is nog niet stormachtig. Um, ja, we houden het in de gaten. Het is Code Oranje vandaag vanwege die storm dus Doods. Uh, pas dus goed op als je de weg op gaat. Uh, werk thuis is het officiële advies van uh, Rijkswaterstaat. Je merkt eh, overal de effecten van het winterweer. Ook in de supermarkt, Michiel Frazenstorm Storm zei het al... de schappen raken leeg, de vers schappen. Het is volgens Albert Heijn niet gelukt om overal te leveren. Op Schiphol staan inmiddels honderden veldbedden voor gestrande reizigers. Die hebben vandaag 600 vluchten geannuleerd. En ik zie filmpjes voorbij komen van mensen die vastzitten in het buitenland. Of nou ja, vastzitten, niet terug kunnen vliegen vanuit Barcelona... en op kosten van de airline in een hotel bivakeren... Zitten. Nou ja, het heeft allemaal met die uh, stormles doods te maken die vandaag dus uh, ja, uh, uh, komt. Uh, vandaag in ieder geval code oranje. Vanuit het westen zou het enkele uren moeten gaan sneeuwen, wegen, fietspaden, stoepen worden glad. Ook kan het zicht soms slecht zijn, dat is nu al uh, vanwege die, uh, die mist. Verkeer, maar ook uh, fietsers en voetgangers zullen hinder ondervinden van deze storm, meldt het KNMI. Uh, uh, ja, we gaan het meemaken. Ja, ik... Um... Ik ben echt benieuwd. Ik hoorde dat alle andere uh, uh, zenders, alle radiodj's zitten allemaal thuis. En uh, die hebben in hotels te slapen. Annoel en ik zijn gewoon vanochtend deze kant op gereden. Um, en tot dusver uh, ja, niks te zien. Het waait hier een beetje. Um, laat me gerust weten in de app van als uh, de storm is doods inmiddels bij jou aan Land komt. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Rijkswaterstaat adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken. Ik zei het, al gaat de weg niet op. Vandaag valt in het hele land sneeuw... bij temperaturen rond het vriespunt. Same yard, you're same, you're just tryna make it messy but you're messy, Damn, We were good, I thought we made it through the ending I was here shit I never thought you'd say Could've picked it up and checked it, but we left it Kim Petros The Logical Song, When We Were Young... bij Slam, in afwachting van die storm des Doods in Amsterdam. Het kan elk moment gebeuren. Die stormdesdoods is onderweg naar Amsterdam. Ik krijg onder andere een berichtje van Mitch. Die stuurt een foto vanuit de vrachtwagen. Rotterdam is helemaal wit. Rotterdam is gevallen. En ik krijg een appje van Dave... Jawel hoor, in Reewijk gaat het alweer los. Oh, in Reewijk is ook gevallen. Michelle, uh, IJmuiden, uh, ook gevallen. De storm des Doods. Hij komt eraan. En ik voorzie mijn glazen bol dat we daarom vandaag ook wederom een drukke ochtendspits gaan krijgen. Ondanks het advies van Rijkswaterstaat om thuis te werken... zijn er een aantal mensen, uh, waaronder uh, Marijn Oosterveen en Anou Hendricks... Uh, die niet thuis kunnen werken, toch op pad moeten gaan... en straks hinder gaan ondervinden van die uh, storm des doods die aan land komt. Rotterdam is in ieder geval al gevallen. En ook Reelwijk en Nijmuiden. Oh, en niet meer het nou. Het kan elk moment gebeuren. Die storm kan elk moment hier aan land komen. Ik heb er zin in. Een hele goede morgen tijdens die code oranje. Het is heel kut voor je, maar man en vrouw uit Zwolle... zijn sinds gisteren geen man en vrouw meer van elkaar. En dat zonder te scheiden. Een huwelijk is ongeldig verklaard door de rechter. En dat heeft wel een bijzondere reden... De trouwambtenaar had een leuke, losse speech gemaakt met ChatGPT. Heel erg leuk. Maar Chat vergat één heel belangrijk detail: de officiële zinnen uit de wet laten uitspreken. He, zonder die zinnen ben je volgens de wet niet getrouwd. In de wet staat precies wat er gezegd moet worden tijdens de ceremonie. En het is geen formaliteit of je kan daar geen variant van maken, maar het is een harde eis. Als die tekst er niet is ben je mogelijk niet getrouwd. En omdat die tekst ontbrak, is het uh, huwelijk juridisch ongeldig verklaard... en moet het stel nu dus opnieuw trouwen op een andere datum. Poeh, het is echt, uh, ik vond echt een, uh, een bijzonder verhaal. Alles moet met ChatGPT tegenwoordig, dat wist ik al. Hè? Zelfs trouwen moet met ChatGPT, je, je eigen hersenen gebruiken... dat lijkt inmiddels wel uh, verboden. Het ergste vind ik nog, dat denk je een leuke persoonlijke speech te krijgen... van een vriend of vriendin, want het ging hier om een, een eendag babs... dus uh, een, een, een kennis van, de, van het stel dat mocht hun trouwen... Dus je denkt aan een leuke persoonlijke speech te krijgen van een vriend of vriendin op je bruiloft. En dat blijkt een volledig ChatGPT gegenereerde speech te zijn. Dankjewel man. Hey, super. Fijn dat je ook langer dan vijf minuten de tijd kon nemen om een speech te schrijven voor de belangrijkste dag in mijn leven. Wat een goede vriend of vriendin ben je dan. En, en het ergste is nog, er zit dan een echte trouwambtenaar naast die, die niet ingrijpt. Die niet ingrijpt. Die weet wat de officiële tekst is. Die weet wat de ceremoniemeester hoort te zeggen. En die, en die grijpt niet in en die gaat na het huwelijk naar de rechter toe... om het ongeldig te laten verklaren. Dit is, nou ja... Je weet aan welke kant deze man had gestaan in tijden van de oorlog, die trouwe Jeetje, wat een verhaal. Hey. Ik dacht dat het niet gekker komt, maar het is 7 januari en we zijn nu al afgedaald naar dit niveau. Uh, beloof wat te worden wat betreft de AI en ChatGPT in 2026. Like hey, dit is slim. met die mix Margot Track of the Week. Van Arme van Buren naar Justin. She Yeah. She looks like a model Except she got a little more Don't even bother Unless you got that thing she likes Ooh, She's going home with me tonight She knows it. She's freaky, but I like it. Yeah. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, Hot damn! Let me put my phone on the guitar with that. <laughs> De de track of the week. Sunshine's on me. In afwachting van die Storm des Doods. Ik krijg een, een appje van Niels Jan. Niels Jan zeg maar. Nou, je zei ja 2022. Maar wat bedoel je 2026 of niet man? Ja, maar ook nog even wakker worden zeker. Of is uh, de, de Storm des Doods bij jou uh, op je bureau ingeslagen? Nee, je zei 2022. Uh, is er een VAR aanwezig, jongens? Is er, is er een VAR aanwezig? Kunnen we e eventjes uh, terugluisteren? Uh, beloof wat te worden wat betreft de AI en ChatGPT in 2026. 20. Oh. Wacht even, nou zonder muziek. Uh, beloof wat te worden wat betreft de AI en ChatGPT in 2026. Ja, 20. nee, Niels. Ja, ik, uh, ja nee, de VAR keurt dit gewoon goed hoor. Uh, ik zei het gewoon goed. Volgens mij is die storm dus doods uh, bij jou ingeslagen. Uh, Zometeen ga je het horen. Waarom die paar centimeter sneeuw Nederland zo ontzettend ontregelt. Ik heb het antwoord en ook Deft Punk Around the World.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 Ga naar vriendeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Een hele goede morgen, Het Dus 2 minuten over half zeven. Het weerbericht van weer online. voorbij in het hele land geldt code oranje vanwege het winterweer. Rijkswaterstaat adviseert om zoveel mogelijk vanuit huis te werken... en de weg niet op te gaan. Vandaag valt in het hele land sneeuw. Enkele centimeters bij temperaturen rond het vriespunt. Dan die wegen af met Flitsmeister. Het advies tot dusver lijkt goed opgevolgd te worden. Drie vertragingen. Eentje op de A7 Hoorn Zaanstad tussen Purmerend en Zaandijk. Een kwartier vertraging. 4 km file wordt veroorzaakt door een auto met weg. Op diezelfde A7 Heer Groningen. Tussen Leeg en Hoogkerk. Een minuut of 10, 6 km file. En op de A31 tussen Harlingen en Drachten. Drondrijp Leeuwarden West. Een minuut of 10, 5 km file. Controles op snelheid zijn niet gezien. Kom je nou flitser flitser tegen? Laat de bijrijder dat dan doorgeven via die Flitsmeister app. Onze dank is Het laatste nieuws Michiel Storm. Goedemorgen. Goedemorgen. In bijna het hele land geldt nu code oranje vanwege de sneeuw... behalve in Limburg en op de Wadden. De NS heeft een winterdienstregeling ingevoerd... dat betekent dat er minder treinen rijden. Wie ondanks het thuiswerkadvies toch de weg op gaat... moet zich volgens de Wegenwacht goed voorbereiden. Die adviseert om in elk geval een warme jas mee te nemen... en je telefoon van tevoren op te laden. En het winterweer kan er ook voor zorgen dat je voor een leegschap komt te staan in de supermarkt. Omdat het misgaat bij de bevoorrading. Volgens een aantal media heeft vooral Albert Heijn daar last van. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel Michiel, we houden het in de gaten wat betreft uh, die storm des doods. Nee, heftig allemaal. Hoe kan een nou dat die paar centimeter sneeuw heel Nederland op slot gooit en ontregelt? Je hoort het zo meteen op Slam naar Lady Gaga, The Dead Dead. Like the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 You've created a creature of the-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 Ik moet zeggen dat het hier wel waait en het begint nu ook te regenen. Maar ik, ik mis die sneeuw nog even. Maar het kan elk moment gebeuren. Die storm des doods komt aan land in Amsterdam. Spannend. We houden de situatie nou letterlijk in de gaten. Eh, mensen vallen erover dat Nederland zo ontregeld raakt hè, bij enkele centimeters sneeuw. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook best wel verbaasd over ben. In andere landen, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, is dit aan de orde van de dag tijdens de winter. Sneeuw, tientallen centimeters, temperaturen tussen de min 10 en min 30 graden. En alles, ja, het leven gaat daardoor. Mensen blijven rijden, treinen blijven rijden, uh, vliegtuigen blijven vliegen. Um, hoe kan het nou dat in Nederland die sneeuw zoveel schade aan, aanricht? Daar ben ik toch even ingedoken. Uh, Diederik Jekel heeft online het antwoord gegeven. Dat is een, uh, een wetenschapper. Um, en een na natuurkundige. Uh, sneeuw is natuurlijk een natuurkundige verschijnsel. Uh, ja. En als het sneeuwt in Nederland, um, dat is het kut aan ons klimaat, aan het weer. Als het sneeuwt in Nederland is het eigenlijk altijd rond het vriespunt. En als het kouder zou zijn dan rond het vriespunt, dan is de sneeuw poediger. Poediger. Is dat een woord? Je, je, je moet, ja, het heeft met de samenstelling van de sneeuw te maken. Eh, als je bijvoorbeeld schaats dan schaats je over dat natte laagje heen wat op het ijs zit. En dat betekent dus als, als het heel koud is, dan is het wat, wat, wat losser dan is die sneeuw wat losser, dan is het poederiger. Op het moment dat het dus rond die 0 graden is... dan wordt het drapperiger en gaat het te vriezen... dan wordt het dus automatisch harder. Is die, sneeuw, is die sneeuw poederiger, dan kan een trein daar overheen rijden... en die duwt die sneeuw als het ware echt weg. Maar die sneeuw heeft bij temperaturen rond het vriespunt een hele harde structuur. En dat zou je misschien niet verwachten... Want, maar dat heeft echt met de samenstelling te maken. Als de trein er dan tegenaan rijdt, ja, dan, dan wordt het een stuk moeilijker. Niet dat die trein blokkeert, maar dan komt dat tussen die wissels te zitten... dat vriest vervolgens vast... Nou ja, en dat zorgt er uiteindelijk voor dat, uh, dat er vertraging is op, op het spoornet. Uh, Nederland, Nederland heeft een on ontzettend complex spoorsysteem. Enorm veel wissels. Heel veel stations zijn afhankelijk van elkaar. Dus als er bijvoorbeeld in Zwolle iets misgaat... dan merkt heel Nederland dat vervolgens. En het is te voorkomen, dit hele verhaal. We kunnen ons allemaal druk maken om die sneeuw. We kunnen miljarden investeren in de preventie van dit soort dingen. Dus daken bouwen boven wissels of ze permanent verwarmen. Maar dat kost miljarden. En dat dan voor die drie dagen in het jaar dat het sneeuwt. Ik denk dat we allemaal gewoon die drie dagen wel uit kunnen zitten zonder trein. Maar dat is wel de reden dat het dus uh, ja, zo ontspoort in Nederland... vergeleken met andere landen. Dat heeft met de samenstelling van de sneeuw te maken. Er wordt vandaag zo'n 3 tot 7 centimeter sneeuw voorspeld. En er wordt gesproken over een horrorstorm. De storm des doods. Richting mij even puur tot mijn vriendin. Zie je nou wel, liefje? 3 tot 7 centimeter is dus wel indrukwekkend. Her husband is coming. Nee, we gaan luisteren naar Classic One. Dit is DJ Chesto met de Business. Slam. Slam. Let's get down, let's get down to business.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 Back and forth, back and forth.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 van DJ Chesto de business bij Slam in die vroege ochtendshow. De gok van, van je leven. Ja, gaan we weer spelen vandaag. Uh, je maakt kans op een reis naar Las Vegas voor vier personen totaal. Je krijgt 2026 euro casino geld mee om op rood of zwart te zetten. Hoe maak je kans? Doen we door middel van een potje roulette te spelen... en een grote roulette finale hier in de studio... Uh, om mee te doen met die roulette finale moet je fiches verdienen. Die verdien je ook. Ja, je raadt het al. Met een potje roulette gaan we om tien over half acht weer spelen. Je kan je alvast aanmelden om mee te doen. Vegas plus je leeftijd sturen in de app van Slam. Mag je zo meteen kiezen. Rood of zwart, heb je het goed, krijg je één fiche. Kun je doorspelen, stoppen. Als je doorspeelt kun je het aantal fiches wat je hebt verdubbelen. Dus je kunt er twee van maken en uiteindelijk zelfs maximaal vier. Uh, of je kan het bij één houden, weet je. Better safe than sorry. Um, de gok van je leven. 10 over half 8 gaan we spelen. Je kan je nu alvast aanmelden door Vegas plus je leeftijd te sturen in de app van Slam. Ook kans maken app Vegas plus je leeftijd met de Slam app en win een trip naar Las Vegas. You say in this hopeless that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us. What is beyond us? the see and the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 Zo meteen jouw kans op uh, een reis naar Vegas. We gaan het weer spelen, de gok van je leven. Or, omstreeks tien over half acht, de eerste kans. De eerste mogelijkheid om te winnen. Vegas plus je leeftijd sturen in de, de app van Slam is kans maken. Terwijl wij ons opmaken voor die uh, storm des doods. Ik krijg je appje van Gerard. Gerard zegt, ga toch weg met je storm des doods. Ik heb uh, 1977, 1978 meegemaakt. En dat was pas een stormpje. Maar dat zijn geen dingen om grappen over te maken, Gert. Gerard. Gerard? Nee, doe ik ook niet. Nee, nee, nee Gerard doet dat. Je, je moet dit wel serieus nemen. Kijk naar buiten en de Stormless dood is eigenlijk nog steeds niet in vol effect, zo te zien. Het zou kunnen dat wij in het oog van de, van de orkaan zitten en dat het hier rustig is. Ja, uh, die Stormless We houden die op de hoogte. <laughs> Met ook David Ketta. Slam coming up